11 uur, Renate Evers met het NOS Journaal. Mensen die morgen op Cyprus geld van de bank willen halen... krijgen te maken met grote beperkingen. De banken gaan morgen na bijna twee weken weer open. Per dag mag maximaal 300 euro van de rekening worden gehaald. En ook zijn de bedragen die in het buitenland kunnen worden opgenomen beperkt. Bij de banken is 5 miljard aan papiergeld aangekomen in zeecontainers. Veel filialen zitten zonder geld en de meeste pinautomaten zijn bijna leeg.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 Het wordt weer aantrekkelijker om een tweede studie te doen. Studenten die aan hun tweede studie beginnen terwijl ze nog bezig zijn met de eerste, blijven het lage collegegeld betalen. Daarover hebben minister Bussemaker de scholen en studentenbonden een akkoord bereikt. Nu kan een tweede studie duizenden euro's extra kosten. Minister Bussemaker zegt dat ze talentvolle studenten niet wil afschrikken.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 De internationale dopingwaakhond WADA gaat een Nederlandse app gebruiken om sporters wereldwijd te kunnen controleren. Met behulp van deze applicatie voor smartphones kunnen sporters hun verblijfplaats opgeven bij de dopingautoriteit, zodat de controleurs weten waar de sporters zijn. Nu wordt nog een computerprogramma gebruikt. De app maakt het doorgeven van de verblijfplaats een stuk makkelijker. Het weer, vanuit het zuidoosten komt steeds meer bewolking... en vannacht gaat het 2 tot 4 graden vriezen. Morgen overdag veel bewolking, maar met name in het westen ook af en toe zon. In het noordoosten en zuidoosten kan natte sneeuw vallen. Middagtemperatuur ligt rond 4 graden. Dit was het NOS Journaal. Ik kan niet anders zeggen dan dat het ons heeft meegezeten. Hoop dat het de kinderen ook gegund is. Maar neem onze Suus. Eerste kindje opkomst.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 Buiten is het, rond het vriespunt. Binnen zit Pieter van der Wielen. Toen Jeroen Dijsselbloem vertelde dat er een oplossing was voor de Cypriotische banken... rende heel Cyprus meteen naar buiten om zijn rekening leeg te halen. En toen hij een paar dagen later vertelde dat hij een uitweg voor de Europese banken wist... daalden meteen de beurskoersen. Daarna zei hij dat de Europese problemen grotendeels wel achter ons lagen en vandaag bereikte de euro meteen een dieptepunt. Het dijsselbloem effect Als dijsselbloem vanavond zou zeggen dat het een mooie zomer wordt... is er morgen geen paraplu meer te krijgen. Goedenavond. Het oog gaat vanavond over dekens, wolharige mammoeten... wolhandkrap en het digitale antwoord op het bad-eentje. Het vangstverbod voor de wolhandkrab is opgeheven. Wij achterhalen zo meteen hoe deze succesvolle lobby is verlopen. Als de instanties niks doen en de noodtoestand alleen maar verergert, dan doen we het zelf wel. Dus deelt student Wiebe Abma in Syrië nu letterlijk de dekens uit. Hij vertelt straks over zijn zelfgestarte project Dekens voor Aleppo. Ook hoort u componist Merlijn Twaalfhoven over zijn Syrische project. De uitgestorven wolharige mammoet of de sabeltandtijger weer tot leven wekken. Hoe zou je dat moeten noemen? Ontsterven? Nou ja, het kan. En wetenschappers staan te popelen om het in praktijk te brengen. Maar waarom zou je? We spreken straks een wetenschapper... die net terug is van een congres over dat onderwerp. Goed nieuws voor mensen die zich snel vervelen in bad. Dat hoort u om vijf voor twaalf, maar we beginnen met het nieuws van. Woensdag 27 maart. Steeds meer mensen blijven rondlopen met pijn en andere gezondheidsklachten... omdat ze de doktersrekening niet meer kunnen betalen. De huisarts wordt vergoed, maar voor veel andere behandelingen... geldt een eigen risico van 350 euro. Bij deze man is een stukje van zijn tand afgebroken. Als je dan wat hebt, ja, wat doe je dan? Ja, dat ga je niet. Ja, ik doe het ook niet. Ik zeg, een tand dat is 200 euro. Ja, dat kan ik op het ogenblik niet opbrengen, omdat ik ook moet eten. En door het zware werk dat hij doet, hij is metselaar... heeft hij ook veel pijn in zijn rug. Eigenlijk moet hij naar een goede fysiotherapeut. Moet hij negen keer gaan totaal. Een goede ergotherapeut vier keer. Hij moet echt gewoon goed geholpen worden. Ja, ja daar is hij zo'n duizend euro aan kwijt. Dan pak ik me liever wat pleisters op terug, drukken. Fijne pleisters en te Want ik moet door met mijn leven en ik moet doorwerken. Ik moet, werken, ik moet werken, ik moet geld verdienen. Huisartsen zien steeds vaker dat behandelingen worden uitgesteld. Mensen die zich moeten laten helpen aan hun heup bijvoorbeeld. Die stellen dat langer uit. Even geen nieuwe heup, even dit jaar niks. Er is weinig animo voor de Blokhypotheek. De nieuwe hypotheekvorm die minister Blok van Woningen presenteerde... als het ei van Columbus om starters over de streep te trekken... om toch maar dat leuke huis te kopen. Maar banken nog huizenkopers zien het zitten. Het is weer typisch een voorbeeld van een product... dat in de Haagse wandelgangen bedacht is... maar waar de markt niet op zich zit te wachten. En het is ook nog eens een slecht product. Omdat de consument die zo'n hypotheek neemt... met een restschuld eindigt en hogere kosten heeft. Creatief boekhouden heet dat geloof ik. Vier grote accountantskantoren hebben vlak voordat er een nieuwe wet inging, nog snel wat contracten met cliënten afgesloten. Wat daarin moest staan, nou ja, dat zou later wel komen. De AFM, de toezichthouder op de financiële markt, is daar niet over te spreken. En wat hebben we gezien? Dat ja, toch contracten, zon, eigenlijk zonder concretisering nader in te vullen, zijn overeengekomen. Nou, in totaal hebben we ongeveer 250. Contracten gezien in de laatste twee maanden van 2012 en zo'n 50 kwalificeren als ja toch wel erg dubieus. De wet wordt ontdoken. Volgens die nieuwe wet mogen accountants die bij een bedrijf de jaarrekening controleren geen advieswerk doen voor datzelfde bedrijf. Maar er is een overgangsregeling voor bestaande contracten. Ze dachten handig te zijn, maar deze handigheid uh, ja, uh, wordt door ons niet op prijs gesteld. Het was juist de bedoeling om de fraude bij de boekhoudkantoren terug te dringen. Gauw annuleren die contracten, zegt de AFM dan ook. Anders volgen maatregelen. De accountants zeggen dat er niets mis is met hun manier van werken. De nachtwacht, hij is weer terug op zijn plaats in het Rijksmuseum. Een spannende operatie. Eerst werd het schilderij van Rembrandt goed ingepakt. Het is het plastic, De binnenkist, tweemaal hout. De buitenkist is van hout en de Kevlar laag. Daarna kon de operatie beginnen. Straten moesten worden afgezet, tram moesten omrijden. Het publiek was er speciaal voor gekomen. Ik vind het wel spannend als hij uiteindelijk in de lucht zweeft. En toen... Ik sta nog een beetje na te trillen, eerlijk gezegd. Niet omdat ik het niet vertrouwde, maar het is zo'n belangrijke schilderij. Ja, en dan nog even dit. Op eerste paasdag worden overal in het oosten van het land paasvuren aangestoken. Uh, hoe is de stand? Gewoon gooit wind je hoofd niet, dat denk ik wel. Ja. Ja, helaas gaat het niet door, in verband met de droogte dit jaar. Het gaat om de grootste en dan met te suri. Geen paasvuur, helaas, jammer. Dat was Nieuws Vandaag op Radio NTV. We gaan verder met de krant van morgen die is alvast gelezen door Freddy van Tijn. In Nederlandse ziekenhuizen sterven jaarlijks zeker 2000 mensen onnodig doordat ziekenhuizen hun sterftecijfers slechts bijhouden. Dat stellen deskundigen. Zouden ziekenhuizen hun sterftecijfers wel goed bijhouden... dan zagen ze veel sneller waar te veel mensen sterven... en waar ze dus verbeteringen moeten doorvoeren, schrijft het AD. Een derde van de ziekenhuizen houdt de cijfers helemaal niet bij. En van de rest zeggen velen dat aan de cijfers niet te veel waarde... moet worden gehecht, omdat de administratie niet klopt. Voor medische kinderdagverblijven blijkt screening van medewerkers... op strafbare feiten niet verplicht. En er is onduidelijkheid over inspecties, schrijft Trouw. Bij reguliere kinderdagverblijven zijn de eisen juist aangescherpt... na de zedenzaak bij het Hofnarretje in Amsterdam. Op de medische kinderdagverblijven zitten kinderen van 0 tot 7 jaar... met ontwikkelingsstoornissen en psychische en gezondheidsproblemen. Doordat ze niet onder de met kinderopvangvallen gelden de verscherpte kwaliteitseisen daar niet. Negen gemeenten in Noord-Nederland kunnen samen 27 miljoen euro verlies leiden... als het energiebedrijf failliet gaat waar ze eigenaar van zijn. Er is van alles mis, schrijft de Volkskrant. De elektriciteitscentrale die voor Steenwijk wordt gebouwd voldoet niet... en er is een onderzoek naar fraude ingesteld. Partijen in de Tweede Kamer en minister Opstelten van Justitie... betwijfelen of klanten van uitgebuiten prostituees... wel strafbaar kunnen worden gesteld. Ze vragen zich af of het bewijs wel rond te krijgen valt. Het Nederlands Dagblad schrijft over de reacties op het voorstel... waar Kamerlid Segers van de ChristenUnie aan werkt. Jongeren vanaf 16 jaar zuipen onverminderd door. Campagnes hebben geen enkele invloed op het gedrag. Hooguit op het bewustzijn, zegt de voorzitter van de Algemene Nederlandse Geheelonthoudersbond. Spits vroeg gegevens op. Daaruit blijkt dat het ministerie van Volksgezondheid momenteel zeven landelijke projecten financiert. Er komen er binnenkort nog twee bij. En daarnaast lopen er in talloze gemeenten lokale initiatieven. Het resultaat tot dusverre, het aantal coma-zuipers neemt toe. Gemeenten kunnen samen vier tot vijfhonderd miljoen euro verdienen door verkeerslichten beter op elkaar af te stemmen. Dat zegt een speciaal projectteam van Rijkswaterstaat. Gemeenten profiteren zelf niet direct van aanpassing van de installaties en daarom krijgt dat geen prioriteit, zegt een lid van het groene golfteam van Rijkswaterstaat in De Telegraaf. En de Amerikaanse staat North Dakota gaat abortus verbieden als bij een foetus de hartslag is te horen. Het Nederlands Dagblad schrijft dat al in de zesde week van de zwangerschap is. Ook abortus op basis van erfelijke afwijkingen, zoals down, en op basis van geslacht is voortaan verboden. De nieuwe wet staat ook geen uitzonderingen toe voor zwangerschap na verkrachting of incest of gevaar voor de gezondheid van de moeder. Artsen die toch abortus verrichten kunnen vijf jaar cel krijgen en een boete van 5000 dollar. Vrouwen die de abortus ondergaan worden niet gestraft. Het Rijksmuseum in Amsterdam heeft van een anonieme schenker... het schilderij Het Laatste Avondmaal van Marlene Dumas cadeau gekregen. Het museum komt er morgen in trouw mee naar buiten. Dan is het Witte Donderdag, legt directeur Pijbes uit. De dag dat Jezus met zijn discipelen aan het laatste avondmaal zat. En daar gaat het werk over. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Morgen gaan de banken op Cyprus weer open. En dat is natuurlijk een spannende gebeurtenis. Aan de telefoon Leonora Kok. Goedenavond. Goedenavond. U woont op Cyprus, in Nicosia. Gaat u morgen meteen geld opnemen op de bank? <laughs> ik heb mijn geld al binnen. Nee hoor. <laughs> ik ga niet uh, geld opnemen, maar ik denk wel dat er heel veel mensen zijn uh, die dat wel gaan doen, ja. Wat verwacht u? Wat gaat er gebeuren morgen?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 En uh, als je op vakantie wilt gaan, uh, dan mag je niet meer dan 3000 uh, euro meenemen van uh, de bank. Uh, en uh, vooral ook, er mogen geen checks geïnt worden. Uh, en dat is hier best een belangrijk punt. want ja, in Nederland gebruiken, uh, gebruiken we niet zoveel cheques meer, hè, maar hier toch nog wel. Er worden salarissen op uitbetaald, dus te, die zijn geblokkeerd. En je mag ook geen, uh, als je op één bank geld hebt staan, mag je het niet overmaken naar een andere Cypriotische bank. Uh, om te voorkomen dat als je op een slechte bank staat, of waarvan je denkt van nou hier zit het misschien niet zo goed, om dat naar een andere over te maken, dat mag niet. En je mag ook niet als je een lange termijn rekening hebt staan... die voortijdig opheffen. Maar wat wel zo is, is dat geprobeerd wordt om het binnenlandse transactieverkeer... eigenlijk zoveel mogelijk doorgang te laten vinden... om de economie zo min mogelijk schade op te laten lopen. Dus je mag gewoon je... boodschappen doen en in, in, in naar de kroeg. Nou zitten er ook heel veel buitenlanders op Cyprus. Britse gepensioneerden en zo... Wat is daar eigenlijk bestemming? Ja, de stemming? daar zitten er wel wat van. Ja, ja. Wat, wat, wat is hun plan? Is daar iets over te zeggen? Nou, ja, daarvan hoor je van uh, we, we willen eigenlijk uh, weg. Heel veel hebben de neiging uh, om te willen vertrekken. Ons vertrouwen het banksysteem niet meer. En, maar ja, dat is natuurlijk moeilijk, want je moet je huis verkopen. En uh, dan kan je pas weg. En ja, ook wel veel van... Uh, uh, mijn pensioen laat ik hier niet meer op een bankrekening komen. Gewoon op een Britse bankrekening en ik neem alleen maar mee wat nodig is. Dus daar wordt wel heel nadrukkelijk uh, heel precies naar gekeken. Leonora Kok, dank je wel en uh, veel succes morgen. She walks in and says, come on, let's have it.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 No mercy, en dat werd uitgevoerd door Raccoon. De oorlog in Syrië duurt al twee jaar voort... en de hulp aan de vluchtelingen en ontheemden in het land zelf... laat nog altijd zeer te wensen over. Maar er komen steeds meer particuliere initiatieven. Zoals van Wiebe Abma die de actie Vergeet Syrië niet heeft opgezet. En componist Marlijn Twaalfhoven die er met kinderen muziek gaat maken. Eerder op de avond sprak ik met hen en met Robert van der Roer... expert op het gebied van internationale diplomatie. Robert, goedenavond. Goedenavond. We horen al een hele tijd uh, verhalen over vluchtelingenkampen... over uh, vervelende omstandigheden, humanitaire narigheid. Gebeurt er eigenlijk iets vanuit de internationale gemeenschap? Zit daar schot in? Nou... Wel op het gebied misschien van de hulpverlening, niet op het gebied van de, van de diplomatie. Die ligt eigenlijk gewoon op dit moment, moet je zeggen, eh, tragischerwijs stil. Er is eh, hulpverlening vanuit de EU, vooral geld. Er is hulpverlening vanuit de Verenigde Naties en het Internationaal Rode Kruis. Dat gaat om opvang van vluchtelingen en water. Maar er is onvoldoende toegang. Er is ook tegenwerking. De humanitaire zon, waar er altijd over gesproken is, eigenlijk twee jaar lang, is er niet gekomen. Je moet je trouwens ook militair beveiligen. Een olie van voedselprogramma, zoals in Irak, is volstrekt ondenkbaar in Syrië. Dus qua hulpverlening is het heel somber. En qua diplomatie, nou ja. Ik wil het nog wel even herhalen. De Amerikanen zijn oorlogsmoe. De Russen blokkeren alles wat Europa en Amerika, Amerika voorstellen. Europa is intern verdeeld. Tel uit je winst. Maar we zien intussen uh, beelden. We lezen verschrikkelijke uh, verslagen in de krant. Ja. Doet dat nog iets? Maakt dat nog verschil? Nou ja, kijk, ik denk dat het... Uh, de de, bij de, in, de, ...in de diplomatieke salons in de, alle metropolen van, uh, van de wereld alleen maar de onmacht inpijpert. En dat het in huiskamers per burgers uh, woede, uh, maar misschien ook wel uh, langzamerhand apathie veroorzaakt. Er zijn gelukkig nog burgers die in actie komen. Je, je hebt er twee bijen. Maar uh, ik denk toch dat dat, um, dat ook in Europa dat steeds meer in zichzelf verkeerd raakt ...en trouwens ook in de Verenigde Staten dit niet een massieve beweging wordt... Robert van der Roer, dank je wel. Wiebe Abma, 21 jaar, student sociale geografie. Hoe kom je als 21-jarige student ineens in Aleppo terecht... op eigen initiatief dekens uitdelend? Hoe, hoe gaat zoiets? Ja, dat is een soort uh, stapsgewijs proces geweest... wat ook eens gesneeuwbald is tot, geraakt tot iets groters. Ik, ik was op een soort backpackreis in Azië, in Europa, dat soort gebieden. En ik kwam in Turkije. En ik sprak daar met een vluchteling uit Aleppo... En die had, had een gruwelijk verhaal van hoe hij op een dag besloot Aleppo te ontvluchten met zijn hele familie. En dat tijdens die zoektocht naar veiligheid, dat toen juist op dat moment zijn zoontje uh, om, om het leven was gekomen door een inslaande granaat. Uh, dat verhaal heeft me achtervolgd en heeft mij toen ontdekken dat het eigenlijk heel gemakkelijk is de grens over te steken. En dat ze op plekken vlak over de grens hele simpele dingen nodig hebben, zoals dekens of zoals voedsel... En ja, voor mijzelf, ik kon al moeilijk met elkaar rijmen, dat, dat als het blijkbaar zo makkelijk toegankelijk is en als er zulke simpele dingen ontbreken en dat, dat die niet gebracht worden. Dus dat ik uiteindelijk heb besloten van nou, als niemand het dan doet, dan breng ik ze zelf maar. En hoe gaat dat in de praktijk? Want hoe kom je aan dekens en hoe breng je die dan vervolgens ter plekke? Ja, het begon bijzonder kleinschalig en, en, en ja, klein. Um, ik, ik, het aanvankelijk was het idee om van mijn eigen spaargeld daar een stuk van te investeren om honderd dekens te kopen uh, dat, heb ik, dat heb ik ook gedaan en, en, en uiteindelijk het hele mystieke wat om Syrië heen hangt en, en alle organisaties die zich schuilhouden achter hun argument van veiligheid of risico of weet ik wat. Uiteindelijk is Syrië, en, en, en is zoals elk ander land, er zijn ook steden, er zijn ook wegen, er zijn ook auto's. En, en, en, en in essentie hulpverlening is niet veel meer dan dingen kopen. Ik, hè, ik deed dat in Turkije. Ze dus in een auto stoppen of een truck en je rijdt naar een gebied waar je ze uit wilt delen en je doet het uit. En dat, dat klinkt heel simpel, maar in essentie is het ook zo simpel. Maar heb je geen schot gehoord, geen, geen genaad gezien? Ik, ik, ik heb zeker wel granaten gezien en ik heb ook wel schoten gehoord... en die zijn ook wel overkomen fluiten. Um, dus ja, dat is, dat is een beetje het dubbele. Um, ik denk deel, dat deel van mijn verhaal ook is dat ik een statement wil maken. Dat ik um, misschien een beetje tot het extreme doorga in dat... Uh, het, het hoeft niet per se Aleppo te zijn. Er zijn genoeg andere dorpen uh, in, in veiliger gebied die ook hulp nodig hebben. Um, het, ik, ik hoef niet per se mijn eigen hotel te betalen. Ik doe het wel, maar ik, ik wil een soort... Ultiem voorbeeld stellen. In de hoop dat misschien de grote hulporganisaties die dit tot een dagtaak hebben gemaakt, dat zij er een klein stukje misschien uit overpikken. Dat ze zien dat het wel degelijk kan. Dat is het statement. Ja. Is, onderschat je het niet? Ben je niet um, jeugdig en onbezonnen, om het maar bezorgd te vragen? Nee, het heeft niet zoveel met onbezonnen te maken. Ik denk dat het, het ons zou onbezonnen zijn om, om zomaar naar zo'n plek toe te gaan zonder goede reden. Ik, ik, ik, ik, het, het, het is maar om het even wie die hulp daar brengt. Of ik dat nou zelf ben of wat dat de VN is of het Rode Kruis of wie dan ook. Het gaat me erom dat die hulp daarheen wordt gebracht en dat daarmee ook een stukje hulp wordt gebracht. En, en, en waar ik ook mee begon, het, het begint heel klein. Ik wilde aanvankelijk helemaal niet naar Aleppo toe. Ik wilde naar een soort vluchtelingenkamp vlak over de grens. Uh, nou, om allerlei redenen wordt het dan later Aleppo en dat is het ook gebleven. Um, maar, maar het is een soort stapsgewijs proces waarin je telkens een stukje verder gaat of een stapje meer zet. En waarin je telkens tot de ontdekking komt dat het blijkbaar wel degelijk mogelijk is. Waar houdt het op? Uh, ja, voor mij persoonlijk, uh, mijn eigen project vergeet Syrië niet. Dat houdt op um, ja, zodra het geld het niet meer toelaat. Dus ofwel mijn eigen spaargeld, ook mijn eigen verblijf niet meer kan betalen. Ofwel donatiegeld dat, dat, dat gewoon de, de hulp in die zin opdroogt. Um, andere redenen zie ik niet. De oorlog in Syrië, wanneer je die ophoudt. Ja, dat is een hele moeilijke vraag. En ik kan alleen maar hopen dat het zo snel mogelijk is. Marlijn over, ja. hij is uh, componist. Goedenavond. Hoi Hoi. Wat is jouw uh, project? Want we kennen jou al van uh, muzikale projecten... die je hebt gedaan in de Palestijnse gebieden met kinderen. Wat ga jij in Syrië doen? Nou, ik heb ook uh, muziekprojecten in Syrië gedaan... Uh, nog voor de revolutie begon. En uh, ja, al ja, sinds het daar zo, uh, zo misloopt loop ik uh, toch met een gevoel van, uh, ja, ik wil heel, heel, heel graag iets betekenen. Um, en dat groei, uh, gevoel dat groeide en naarmate je eigenlijk de berichtgeving ziet... en ziet dat daar met name uh, nou ja, uh, de, de, de explosies, de, het geweld enzovoort, dat komt aan bod. Terwijl je eigenlijk je er weinig bij voor kan stellen hoe het nou uh, ja, het dagelijks leven is van... Uh, iemand die niet in de vuurlinie zit, maar uh, wel ja, in Syrië woont of uit Syrië komt. En um, toen had ik op een bepaald moment een heel uh, nou, echt, het, uh, echt het idee. Ik, ik wil naar een, uh, een vluchtelingenkamp om eigenlijk de verhalen van de mensen um, ja, um, door middel van muziek te delen met veel, veel, veel meer mensen. En ook vooral. Mensen die misschien inderdaad in het journaal uh, nou, daar een beetje apathisch van worden. Dat heb je allemaal al gezien. Er explodeert elke dag wel ergens wat. Dus een rookwolk op het journaal, ja, dat, dat doet niet zoveel. En ik hoop daar dus een andere vorm voor te vinden. Dus dat er wel informatie uh, een, een, uh, komt. Uh, iets van de waarheid wordt gedeeld. Maar meer op een emotioneel niveau. Dus om dat weer hier naartoe te brengen. Als, als een compositie met die verhalen erin verweven. Nou ja. Uh, dat is één kant van de zaak. En in ieder geval een kant waarvan ik dacht, van, daar kan ik wat in betekenen als, als componist. Uh, ik ben geen dokter, ik bouw ook geen uh, waterleidingen, maar ja, dit kan ik. Uh, iets anders is dat ik sprak aan de telefoon met een vrouw die ik nog ken... van toen ik in Jordanië in de Palestijnse vluchtelingenkampen met muziekprojecten bezig was. Uh, zij werkt nu bij UNICEF. en Zij vertelde dat ze voor 15.000 kinderen nu scholing aan het organiseren is... Um, maar dat uh, eigenlijk de emotionele aspect van uh, de, uh, ja, de hulp die geboden wordt eigenlijk helemaal ontbreekt. En dat zelfs Unicef het ook heel lastig vindt. Uh, hoe, hoe, hoe ga je om met de trauma's en de kinderen die uh, ja, toch uh, heel weinig te doen hebben en zich enorm ja, vervelen. Uh, uh, ja, hoe, hoe breng je... Wat vreugde terug in hun, uh, hun bestaan. En daar zou muziek kunnen helpen? Nou, dat was expliciete vraag. Uh, ze zei dat het echt uh, ja, heel, uh, heel essentieel is. Ik bedoel, ik zal nooit. Um, <gerspicort> ik bedoel, water en uh, dekens is heel essentieel. Uh, ja, de emotionele kant van, uh, van mens zijn is um, uh, daarnaast ook uh, uh, een yeah, uh, uh, un essentie. Is ook een essentie, maar je, je zegt het zelf al: zijn water en dekens op dit moment misschien niet, niet belangrijker? Nou ja, um, als je met mensen spreekt, en nou, ik ben er nu dus nog niet uh, op die plek geweest... maar ik ken wel uh, situaties waarin uh, mensen, nou ja, neem Gaza... Uh, in een enorm, enorm onderdrukte en uh, uh, nou ja, uh, tragische uh, uh, ja, leven hebben. Um, hun waardigheid, uh, hun identiteit is eigenlijk even belangrijk als hun fysieke welbevinden. Dat, dat durf ik echt te zeggen. Natuurlijk uh, heb ik geen onderzoek bij iedereen gedaan. Het zijn mensen die je spreekt. Uh, het was voor mij wel een verrassing om te horen... dat mensen vooral uh, nou ja, zich ook heel erg zorgen maken over hun identiteit. En op het moment dat je ergens komt en je benadrukt hun slachtofferschap... Uh, versterkt dat ook de ontheemdheid die mensen hebben... eigenlijk op een geestelijk niveau. En daar, daar zou muziek bij kunnen helpen en ook het meewerken aan een compositie. Ja, ja, ja. ik geloof dat als je liedjes zingt die je kent uit je, uit je jeugd... of die je mooi vindt, uh, dat je contact maakt met eigenlijk de, de rijkdom die je bij je draagt... die je niet hebt achtergelaten, die niemand kan, van je kan stelen. Uh, de, rijk, de culturele rijkdom. En, uh, en als je... Ja, die rijkdom boord, dan uh, denk ik dat je daar kracht uh, van krijgt. En uh, motivatie om door te leven en ik elkaar te helpen. Ja. Ja. Wiebe Adma, heb jij ook persoonlijke motieven? Brengt het jou zelf iets? Uh, het brengt mij bijzonder weinig. Uh, mijn mijn uh, spaargeld slinkt bijzonder snel. Nee, maar misschien uh, richting in het leven of, of een uh, gevoel van voldoening? Of... Ja, in, in die zin. Um, nou kijk, mijn interesse in het hele ontwikkelingsveld of, of hulpverleningsveld of hoe je dat maar wilt noemen. Um, Komt kom wel voort uit het feit dat in 2008 ben ik toen een keer in Zambia geweest om een school te bouwen. Ik ben sociale geografie gaan studeren met het idee om uiteindelijk iets te doen in deze hele business. Um, maar, maar eigenlijk wat het probleem toen na twee jaar studie was in Utrecht, was dat ik een beetje teleurgesteld raakte in het hele wereldje eigenlijk. Dat, dat we 50, 60 jaar lang miljarden hebben lopen pompen in Afrika, en noem maar op. Maar dat er nog bijzonder weinig uh, resultaat geboekt is. Op de een of andere manier, na, na zo'n jaar in Korea en een backpackreis en in dit Syrië-project erachteraan... Uh, lijkt het dan misschien allemaal wel een beetje op zijn plek te vallen. Ja, dus ja, misschien, misschien wel. In die zin um, uh, toch, ja. toch een beetje, beetje richting... Ja, maar uh, het belangrijkste is uiteindelijk ook vooral om die mensen daar, um, hebben, wat net ook gezegd wordt, deels dingen te geven, maar vooral ook een stukje waardigheid. En in mijn geval is dat dan ook vooral een stukje besef dat ze niet vergeten zijn. En dat, was, dat, dat was natuurlijk ook afhankelijk een van de dingen die me over de streep trok en daarmee ook over de landsgrens, om het zo maar te zeggen. Um, was dat ik beelden zag, had gezien op internet van Nederlandse tv, denk ik. Waarop mensen voor de camera liepen te schreeuwen en te huilen. Dat, ze, dat, dat de wereld niet om een leek te geven. Omdat ze nog nooit iemand hadden gezien internationaal. die. of wel om een gaf of wel iets gaf of, of wat dan ook. En, en dat idee, dat, dat, dat besef of, of dat gevoel, dat wil je counteren. Ja, Marlijn, die muziek die jullie daar gaan maken. je gaat samen met die mensen een soort compositie maken, zei je. blijft die daar bestaan? Blijft die daar? Nou. Um, natuurlijk, uh, per definitie is wat we doen uh, maar een fractie van wat er zou kunnen. We zullen maar uh, met tientallen, misschien met honderd of tweehonderd kinderen kunnen werken. Ook... Uh, zijn we weer verdwenen naar, uh, na een, uh, nou, uh, een korte tijd. Ik hoop heel erg, en daar zijn we ook al wel mee bezig... mensen die zeggen, oh, in uh, april is een beetje vroeg... dat we dus een soort weg bereiden... en dat er na ons weer allerlei andere mensen, muzikanten... maar ook andere kunstenaars, en wie dan ook... Uh, ja, uh, die weg vinden naar die, die kampen. Uh, dat is natuurlijk heel anders dan om daadwerkelijk... het oorlogsgebied in te gaan. Het is in die zin... Zeker veilig, je kunt er gewoon naartoe. En, um, um, maar het is heel goed dat je daar natuurlijk je ervaring deelt. Dus ik hoop ook vooral uh, dat het iets is, nou, hoe zeg je dat, uh, uh, nou, dat er wat op, op gang komt. En dat er dus mensen gaan, gaan volgen en uh, het initiatief um, overnemen. Heel veel succes Marlijn Twaalfhoven en ook veel succes Wiebe APMA. Dank jullie wel. Dank je wel.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 So whatever I do, I'm doing it wrong. And if you feel the need.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 Take a number and wait in line. Ooh. You better get in line. Get in line, gezongen door Ron Smith. Wat is het laatste gesprek dat u met een lobbyist heeft gehad? Oh, het laatste bezoek van een lobbyist. Nou, dat, dat was uh, vanmorgen. Wanneer is uw volgende afspraak met een lobbyist? Ik denk over een half uur. Nou, dat was Gerard Schouw van D66. U hoort het al. Lobbyen, het hoort er voor de politicus allemaal bij. Of vooral belobbied worden. Hans-Andringa, welkom. Goedenavond. Hoe, hoeveel lobbyisten zie jij nou eigenlijk als je daar in Den Haag rondloopt... op een, op een doordeweekse dag? Kun je ze nog tellen? Ja, ze zijn vast wel te, te tellen, maar dan heb je wel meer dan twee uh, handen nodig. Want dat zijn er echt heel veel. Uh, gebieden van uh, defensie, volksgezondheid, uh, landbouw, uh, de financiële sector. Dat zijn allemaal sectoren waar veel lobbyisten actief zijn... om uh, kamerleden van uh, informatie te voorzien. Hoe gaat dat? Want, want waar zie je ze dan vooral? Zit ze dan vooral bij het restaurant of staan ze in de gang voor de kamer... of lopen ze met een mapje heen en weer... Um, nou, nee, ze bellen wel vaak op naar, uh, naar een Kamerlid. En dan uh, vragen ze of, ze of ze langs mogen komen. En dan uh, ga je een half uurtje koffie drinken. En dan, uh, ja, dan brengen ze natuurlijk een onderwerp op tafel. En dan komen er mooie sheets en brochures tevoorschijn. Uh, soms word je uitgenodigd voor bepaalde werkbezoeken. Uh, kom eens bij ons kijken hoe bepaalde zaken lopen. En zo uh, probeer je zo langzamerhand uh, jouw verhaal van uh, een bepaald onderwerp... over het voetlicht te krijgen bij een Kamerlid. Een goed democratisch recht, niks mis mee zou mm -hmm. je zeggen. Ja. Heeft het effect? Ja, over het algemeen uh, zie je ja, toch wel altijd invloed van een lobby. Dat heeft uh, niet alleen met goed lobbyen te maken... maar dat heeft er ook mee te maken dat een Kamerlid... Uh, die heeft vaak een vrij brede portefeuille en die heeft dan één medewerker... Ja, en die kan natuurlijk nooit al die onderwerpen die hij moet behandelen... zeker bij kleine fracties, waar ze een mannetje of vijf of tien in de fractie hebben... die kan dat nooit allemaal uh, doen. Dus ze zijn voor hun informatie aangewezen op lobbyisten eigenlijk? Ja, voor, voor een deel. Je kan natuurlijk ook wel zelf uh, informatie achterhalen. Maar ja, het is natuurlijk wel, wel, wel goed ook... om. En Ik noem maar wat uit de landbouwhoek. Dat je ook eens praat met boerenorganisaties, en, uh, met, met boeren zelf... of met uh, veekoekbedrijven, ik noem maar een voorbeeld. Dus ja, je moet het wel overal vandaan zien te halen. Dus ook informatie van lobbyisten. Laten we eens een, een handzaam voorbeeld nemen. Dat speelde deze week. De wolhandkrab, een, een beestje dat zou uh, giftig zijn, was daarom verboden. Uh, nu speelt dat dat verbod misschien wordt opgeheven... Daar is dus gelobbyd. Ja, daar is uh, gelobbyd vanuit uh, de visserijhoek. Want uh, die vissers die hebben geen werk. En uh, ja, met de verkoop van die uh, krapjes is ook wel uh, goed geld te verdienen. Maar als je dan naar de partijen vraagt uh, van... Uh, nou, is er invloed van de lobby geweest, dan staan ze niet echt te springen om te zeggen van... ja, ik ben onder invloed van de lobby omgegaan. Want uh, Albert Dijkgraaf van de SGP, die heeft die motie ingediend. En ik heb aan hem gevraagd van, heeft die lobby bij uw standpunt een rol gespeeld? Nee, uh, wij hebben gewoon naar de feiten gekeken. Die vissers hebben het uiterst moeilijk. Ja, je moet ze de vangst van dit beest niet onthouden, want hiermee kunnen ze hun bedrijf overeind houden. En dan ga je naar D66, die wilde dus de vangst van die beestjes uh, verbieden. En uh, als je daar vraagt, was er invloed van de lobby? Ja, dat lijkt mij wel, want het is zo'n merkwaardig besluit geweest... Uh, van een meerderheid in de Tweede Kamer... die een met dioxine vergiftigde krap uh, weer op de markt wil brengen. Wat ik natuurlijk weet is dat de visserijsector stevig heeft gelobbyd. Dus ja... Ik... Ik denk dat een aantal politieke partijen die argumenten zwaarder hebben laten wegen dan de argumenten van de volksgezondheid. En dat was de meerderheid afgelopen dinsdag. Nou las ik ergens dat je, dat je ik geloof, 300 van die krabben in één keer moet opeten om, om echt vergiftigd te raken van het gif. En dan ben je vanzelf toch wel misselijk. Of, of ben ik nu ook belobbyd? Um, nou ja, dit is misschien een effect van de lobby. Want um, ik heb uh, informatie gekregen dat je bij het eten van twee van die krapjes al in de gevarenzone komt. vanwege te hoge dioxinegehalte. Maar dat is een van de kenmerken van een goede lobby: is verwarring zaaien over waar het precies over gaat en hoe de informatie in elkaar steekt. Dat ja, hoort of, erbij. Ja, of er in elk geval voor te zorgen dat het niet een zwart-wit probleem wordt... maar dat er ook grijs tinten zijn. Zodat als je het niet helemaal weet... dat je een beetje kan shoppen in de argumenten... om ja iets goed te kunnen passen in jouw partijlijn bijvoorbeeld. Maar we gaan het binnenkort wel merken hoe giftig die is. Want als ik het goed begrijp, ligt die dus binnenkort in de schappen... en dan zien we vanzelf al wie er omvalt. Ja, nou, nou is het uh, het nadeel of misschien ook wel het voordeel van, van dioxine... dat. Dat hoopt zich op in je lichaam en dat merk je niet meteen een dag nadat je zo'n krapje hebt gegeten. Daar gaan vaak gelukkig decennia overheen. Maar komt hij in de supermarkt? Nou ja, dat is dan nog de vraag, want uh, de meerderheid zegt wel... er moet opgevangen kunnen worden, gevist kunnen worden. Maar de staatssecretaris voor Landbouw en Visserij en de minister van Volksgezondheid... die hebben die motie, ik citeer even uit het debat, ten zeerste en ten stelligste... Ontraden. Met andere woorden, de kans dat het kabinet per 1 april die vangst uh, gaat toestaan, die lijkt mij niet zo groot. Vanwege volksgezondheidsrisico's. In dit geval is de, de visserij. Er zijn natuurlijk meerdere uh, sectoren waar, waar flink geld wordt verdiend. En daar wordt dan waarschijnlijk ook gelobbyd. Uh, de, de financiële sector, de, de gezondheidszorg. Ja. Dat zijn allemaal voorbeelden van waar veel gelobbyd wordt. Wat zijn nou nog meer dossiers waar op dit moment echt goed over gelobbyd wordt? Nou, om nog even bij die, uh, bij die bank te blijven. Hè. Je, um, de financiële sector. Uh, er kwamen niet zo lang geleden allerlei klachten vanuit midden- en kleinbedrijf. Dat bij uh, de Deutsche Bank, hier in Nederland, filialen uh, klanten daarvan... die konden steeds minder makkelijke lening krijgen. Omdat het eigenlijk te duur voor die bank is... om al die aanvragen van, van tienduizenden of een ton, om die allemaal te... Uh, behandelen. Dat kost een bank namelijk ook geld. Die verstrekken veel liever hele grote leningen. En dan, uh, ja, toen kwamen de klachten vanuit het midden- en kleinbedrijf. De Kamer was eigenlijk heel erg verontwaardigd. Hoe kan het nu dat die bedrijven hun zaken niet kunnen doen? Waarom krijgen ze geen lening? En toen kwam de bankenlobby en die zei van... ja, wij worden oversteld met allerlei nieuwe regels. Uh, wij moeten ook op de kleintjes letten. Financiële buffers aanleggen. En zo werden toch wel iets wat genuanceerder. Dat merkte ook Eddie van Heijm van de CDA bij zichzelf... toen hij al die informatie tot zich had genomen. Ja, dat is heel duidelijk het, het signaal... wat in de richting van de politiek uh, wordt afgegeven. Uh, uh, en ook dan is het natuurlijk weer de vraag... Ja, is dat een terechte claim? He, is het uh, terecht dat inderdaad uh, de stapeling van al die belastingen de banken zodanig uh, moeilijk maken om kredieten te verlenen dat, dat we ons in onze eigen voet schieten. Ik denk dat ze het ook uh, wel erg makkelijk roepen, hoor. Maar toch denk ik ook wel dat er een punt is dat, uh, dat je moet uitkijken dat het stapelen van n de, de uh, sterkere buffers die banken nodig hebben, maar ook daarnaast allerlei belastingen. Ja, het moet uit de lengte of uit de breedte komen. Dus het heeft wel consequenties. Nou, en, en dat daar... ik dat nu zo zegt, dat is een resultaat van de bankenlobby. Nou ja, in elk geval uh, ja, uh, is dat inderdaad wel een realiteit... waar je van moet uh, weten dat die er is. En daar merk je dus dat er wat grijs in de discussie komt. De andere kant ook leren zien. Nou, nou is het allemaal op zich niet zo'n probleem dat er gelobbyd wordt... Maar er zijn natuurlijk een aantal dingen nodig. Ten eerste dat uh, kamerleden ook zelfstandig een informatiepositie hebben. En dat iedereen gelijke toegang heeft. Dus dat zowel de voor- als de tegenstanders van een bepaald plan. Of, of mm. verschillende partijen allemaal in gelijke mate bij die kamerleden kunnen komen. Nou heb ik zelf ooit een lunch bijgewoond. Dat was dan in Brussel. Dat ging over online gokken. En daar, daar mochten ze eerst luisteren naar een bezorgde vader... van de ouders van Gokverslaafden. Een zwaar stotterende man met een, met een dik accent. En daarna kregen ze echt Hollywood over zich heen. En dat was de Goklobby. En, en dat was echt een ongelijke strijd, kan ik je verzekeren. Ja, ja, je zou bijna zeggen het was een setup voor uh, de tegenstanders van online uh, gokken. Dat is trouwens ook een uh, dossier dat in Den Haag nog steeds speelt. Want er wordt al heel lang gesproken over een nieuwe kansspelenwet. En er gaan steeds minder mensen naar casino's. Maar er zitten steeds meer mensen achter hun eigen computer online te gokken. En uh, nu is het zo dat in Nederland is dat nog verboden. Dus als je dat wil doen, en heel veel mensen doen dat... die gaan dan naar buitenlandse sites. Dus je ziet ook dat de belastinginspecteur... achter het net vist van de winsten van die bedrijven... die, die komen niet hier terecht. Dus er is nu ook een lobby bezig om ervoor te zorgen... dat Nederland ook toe gaat staan... dat de Nederlandse bedrijven online gokken kunnen faciliteren. Natuurlijk weer een beetje raar, want er is enorm veel verslaving... En uh, Gerard Schouw van D66 uh, had ook van die lobbyisten over de vloer gehad. En niet één keer, maar meerdere keren. En die is toch ook wel een beetje geschrokken van de heftigheid... van de kracht waarmee zo'n lobby wordt gedaan... en waarmee de Kamer dus onder druk wordt gezet. Ik ben voor online gokken, maar wel op een hele zorgvuldige manier. En dacht u dat ook al voor dat u die lobbyisten over de vloer kreeg? Ik uh, was daar al heel erg voor... Maar je zou misschien kunnen zeggen dat de hoeveelheid lobbyisten... en toch het geld wat daarachter zit, ja, toch wat bedenkingen heeft opgeroepen. Want kennelijk wordt er heel veel verdiend in die sector. Dat zal u toch niet verbazen? Nou, maar dat er zo ontzettend veel druk wordt uitgeoefend op de Tweede Kamer... om toch maar snel te komen met een uh, besluit, ja, dat verbaast mij soms wel. Ja, en dan uh, volgende week staat op de agenda de straaljager. Dat zal ook wel een mooie... Ja, lobbyen ja, ja, ja. opleveren. Nee, De lobbyisten daarvan die zie je al jarenlang in Den Haag uh, overal rondlopen. Je kan bijna geen café of, of, of lunchroom of kamer, uh, uh, Ja, toch lid, wel de JSF, bijna... toch niet. Daar valt natuurlijk heel veel geld te verdienen. Ja, dus... Ze lopen de deuren plat en het zal ook nog wel even duren dit jaar. Neemt alleen maar toe, want het besluit moet dit jaar genomen worden. En uh, volgende week dus een debat waar al druk voor gelobbyd is. Hans-Andringa, dank je wel.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 With You van Matt Simmons. Ja, de wolharige mammoet of de sabeltandtijger terugtoveren en weer in het wild uitzetten. Het zou toch fantastisch zijn? Nou, het kan. Dat staat morgen te lezen in National Geographic. En Henry Kerkdijk Otten die is net op een congres geweest over dit onderwerp. Terugklonen wordt het ook wel genoemd. Goedenavond. Goedenavond. Uh, het congres. Werd het daar inderdaad door uw collega wetenschappers zo gezien dat het kan terugklonen? Uh, dat kan zeer zeker, alleen uh, je, kun, je hebt twee manieren om, om het te doen. Het eerste is het uh, reconstrueren van het complete genoom van, een, uh, van een, uh, een beest als de mammoet. Dat gaat gewoon veel problemen opleveren, omdat je tussen de drie en de zes biljard uh, puntjes hebt op een genom. En als er één foutje zit, dan, uh, dan hang je. Uh, wat wel kan, is dat je bijvoorbeeld, uh, als je het hebt over de mammoet, dat je het genoom neemt van een olifant. En gaat kijken uh, waarin het verschilt met het genoom van, van een... Uh, uh, een mammoet. Je gaat dus eigenlijk gewoon kijken op genetisch niveau, wat maakt een mammoet nou een Ma mammoet? Nou, bijvoorbeeld het uh, hemoglobine uh, niveau in het bloed, dat zorgt dat ze beter bestand zijn tegen kou. Uh, um, uh, ze, ze hebben langere haar, uh, ze hebben grotere slachtanden. En wat ze um, sinds uh, januari hebben um, ontwikkeld, is een uh, methode, dat heet CRISPR. Uh, je legt als het ware een uh, olifantengenoom genoom op een machine en um, enzymen die begeleiden dan de de mammoetdeeltjes, de mammoetgenen... begeleiden ze naar de exacte juiste plek toe op het genoom En dan krijg je uiteindelijk hetzelfde resultaat... namelijk een uitgestorven, maar teruggetoverde wolharige mammoet. Ja, tenminste op, in ieder geval op, op de meest belangrijke karakteristieken. Zoals inderdaad wolharig, koudebestendig, et cetera. Ja. En waar moet je die dan vervolgens uitzetten? Wat, wat moet je dan vervolgens met die wolharige mammoet <laughs> Ja, natuurlijk de handvraag. Nou, je hebt bijvoorbeeld in uh, Noord-Siberië heb je in Yakutia heb je het uh, Park van uh, professor Zimov. En die heeft uh, onderzocht dat um, uh, na het uh, in elkaar storten van het hè na het uitstorven, sterven van alle mammoeten... Uh, dat uh, de, uh, de graslanden daar werden overwoekend door uh, taiga-bossen. En die houden gewoon uh, de permafrost, maar ook CO2, uh, veel minder goed vast... Dan, uh, dan de grasland uh, uh, toendra steppers die hij eerst had. En uh, hij heeft daar uh, allerlei uh, uh, grote gazes weer terug uitgezet... en in ieder geval deel van het uh, uh, ecosysteem weer hersteld... waardoor de permafrost en, uh, en ook het uh, CO2-beter wordt uh, vastgehouden. En ja, op dit moment uh, pr, uh, halen ze boompjes neer met, met een tank... om, om zeg maar, de moet uh, na te doen, maar... Uh, daar in een dergelijke ecosysteem zou het zo zijn. Zou heel passen. mooi passen. Kan je alles terugtoveren? Zou je ook de dinosaurus kunnen terugbrengen, bijvoorbeeld? Nee, nee, nee. nee. Waarom dus, niet? Uh, wat mist er aan de dinosaurus wat je wel hebt van de mammoet? Uh, dinosaurus, uh, dat is allemaal uh, um, uh, steen geworden, bij wijze van spreken. En uh, ja, steen kun je niet klonen. Ik bedoel, daar, gewoon, daar haal je gewoon geen DNA meer uit. Dus te oud. Ja. Maar goed, dan heb je de sabeltandtijger, de, de wolharige mammoet. Waarom zou je, want, want er zijn zoveel dieren die nu nog uitsterven... waarom zou je je dan bekommeren om de dieren die al uitgestorven zijn? Nou, uh, sommige uh, uitgestorven dieren er waren echt wat ze noemen keystone species. Ik bedoel, uh, mammoeten, maar bijvoorbeeld uh, oerenden en, en uh, uh, steppenwiesen... die, die uh, uh, vormden hun leefomgeving, wat een, een grotere biodiversiteit ten volge kwam. Maar ook uh, de technieken die nu ontwikkeld worden om bijvoorbeeld... Uh, um, um, te ont-uitsterven, ont als je het hebt over die extinction. Is, eh, die is je... dat het woord ont-uitsterven? Ja, dat is een letterlijke vertaling van die extinction. Dat klinkt mooi, maar goed, ga verder. Uh, die kun je dus ook gebruiken om uh, um, um, bestaande soorten met hele kleine populaties weer, uh, um, weer um, ja, groter te maken. Ik bedoel, uh, te boeren voor uitsterven. Uh, de, dat je bijvoorbeeld uh, van oud uh, weefsel uh, um, uh, dieren weer gaat klonen. Of je klont bestaande dieren en je brengt iets ge genetische variatie in. Dat kan. Het is natuurlijk leuk. Het heeft iets museaals. Um, uh -huh. Welk dier zou u zelf het allerliefste terug willen klonen? Nou, niet zozeer een wens. Ja, niet zozeer terugklonen. Maar wat, wat, wat, wat we nu al doen met, met, met, met Stichting Towers is um, uh, het Oerend. Omdat het Oerend uh, toch iets heeft met, met Europa. Ik bedoel, je hebt de. Uh, de, de, de stiercultus op, op Creta, de, de, de, um, het stierenvecht in Spanje en in, in Frankrijk. Uh, de Germaanse uh, jonge mannen die uh, pas man werden als een, een oerenstier hadden neergehaald, et cetera. En uh, het was ook een van de, van de, van de keystone species in, de, uh, ja, in, in Europa, in de ecologie van Europa. En dat was een dier wat in, in het Holocene voorkwam, uh, ik bedoel... Ik denk dat de mammoed zeker voor het Europa... met het huidige klimaat gewoon niet relevant is. Ik bedoel, dan zit je meer in Siberië te denken. Maar ze zijn nooit uitgestorven. En dan heb ik op uh, biologie geleerd dat als iets uitsterft... dat dat dan gewoon kennelijk een zwakke soort was. Dus, dus waarom zouden ze niet gewoon nog een keer uitsterven... als je ze weer uitzet? Waarom zouden ze dit keer wel redden? Um, nou, ze zijn uitgestorven uh, gestorven door, uh, um, door overbejaging door mensen. Ik bedoel, uh, aan het eind van... de van de, van de ijstijd uh, werd, werd eerst de Atlantal uitgevonden... en later de pijl en boog. Uh, populaties, mensen werden groter. Um, er werd gewoon overbejaagd. Kijk, een mammoeten en, en ook olifanten... die hebben een draagtijd van 22 maanden. En um, dus uh, populaties kunnen zich ook heel moeilijk uh, weer herstellen. Dat zie je bijvoorbeeld ook in Afrika. De eerste dieren die uitsterven of, of neergaan... dat zijn gewoon de grotere beesten. Dus um, eigenlijk... Ik bedoel, hey, mensen kunnen zeggen van, uh, we spelen voor God... maar ik denk dat we al voor God hebben gespeeld... toen we al die beesten hebben, uit, uh, hebben laten uitsterven. En dus maakt het nu ook niet meer uit. Ik las dat er een kikker al praktisch is geherintroduceerd. Het hij heeft nog mm -hmm. niet ge gesprongen of gekwaakt... maar de, de uitgestorven kikkersoort zit al in een embryootje. Dat klopt, ja. Dus het is eigenlijk al aan de gang. Het is al aan de gang, inderdaad. En, um... Uh, het, hetzelfde willen ze ook gaan doen met, met, de, met de Tasmaanse tijger. Jawel, dat, uh, dat is ook al aangekondigd. Uh, dat is ongeveer overigens uh, hetzelfde team en dezelfde professor... Uh, die bezig is geweest met het uh, kloneren van die kikken. Um, alleen ja, het probleem wat je daar hebt, dan heb je het één exemplaar en dan. Ik bedoel, een, een, een, een genetisch uh, levensvatbare populatie... dan moet je minimaal honderd uh, uh, ongerelateerde dieren hebben. Ja, En voordat je die allemaal gekloneerd hebt, <laughs> ik geef het je toe. Nou ja, ik ben benieuwd wat er nog meer allemaal opduikt. De dodo misschien, of is dat ook al te lang geleden? Uh, ja, maar voor zover ik weet hebben ze niet zoveel weefsel van heel veel individuen. Dus dan kun je één of twee individuen uh, uh, laten ontuitsterven... en vervolgens uh, na één generatie sterft het weer uit. Ja, ik bedoel, Dat heeft er niet zo heel veel zin. Je moet zorgen dat het een kans maakt en, en dat het ook een leefomgeving heeft... en dat het iets toevoegt aan wat er al op aarde rondloopt. Dat is ja. eigenlijk... Uh, ja, en dat is dus, uh, ja, precies. En dat is dus uh, de charme van als je gaat, uh, um, zoals bijvoorbeeld de oerend of de waterbuffel gaat terugfokken... Dan, uh, uh, uh, dan fok je terug vanuit bestaande beesten die al zijn aangepast aan het huidige klimaat en uh, bepaalde omstandigheden in, in Europa. En um, alleen je voegt gewoon wat, uh, wat uh, uh, meer oerend of waterbubbel-elementen toe uh, die, uh, die, uh, die gewend zijn... Um, en en ik, ik, persoonlijk denk ik dat het gewoon een betere weg is... dan dat je uh, een eindproduct aflevert en het vervolgens in een ecosysteem t, uh, uh, zet... waar het niet... Ja, simpel, en dan weet of je misschien niet, of, niet of die het redt. Nou, ik ja. zie er al helemaal naar uit. De wolharige mammoet en de sabeltandtijger. Hartelijk dank, Henry Kerkdijk-Olten. En heel veel succes met het programma. Dank, ja, u wel. dank u wel. Het is vijf voor twaalf. We hebben een fantastische nieuwe gadget... voor mensen die zich snel vervelen in bad. Mailen of een filmpje kijken... Normaal kan dat niet in bad, want dan worden de apparaten nat. Maar tegenwoordig is er de mogelijkheid om het badwater als scherm te gebruiken. Fons Verbeek, goedenavond, Hallo. Van het hello. Institute of Advanced Computer Science in Leiden. Hoe moet ik me dat voorstellen, badwater als een scherm gebruiken? Nou, ik heb de, de uitvinding, het is, het is een leuk speeltje inderdaad... wat een aantal Japanse technici hebben uh, in elkaar geknutseld en dat is echt indrukwekkend. Maar wat ze doen is, als je ergens op wilt projecteren... dan moet je, een, moet je eigenlijk een wit oppervlak hebben. Op een roze of een, of een bruine muur is het niet fijn te projecteren. Dus je uh, eerst een soort kleurstofje in het water. Dan heb je eigenlijk een mooi glad oppervlak. Waar je een, een, een, een projector... Hè? dus je projecteert het computerscherm erop. En ja, dan heb je een computerscherm, dan heb je nog niks. Dus wat je dan moet doen, dan moet je iets hebben om dat te bedienen. En daar gaan ze naar game. Uh, Consoles kijken. En Kinect is recent op de markt gekomen. Is daar een heel geschikte kandidaat voor? Die, gaat, die kan gestures waarnemen. Zo'n is een soort dieptecamera. En daarmee kun je dan die projectie bedienen. Kan je swipen in het, in het badwater? Je kunt swipen in het badwater. Dat komt het neer. En dat laat ze, ze ook zien. in hun, in hun applicaties swipen. en swipen. Kijk, dat is natuurlijk een beetje de nieuwe generatie. van uh, interactie met computers. Is, is, is uh, bij gestures. En we gaan later ook toe naar. Maar ja, echt touch-based uh, uh, gevoels. Uh, maar je, ligt, uh, je like... ligt in bad en je iPad is het water. Je moet een beetje stil liggen, maar je kan wel swipen... en dan zit je filmpjes te kijken in het bad. Ja, dat kan. Je ja. kunt filmpjes kijken in bad. Ik bedoel, zo'n zo oppervlak heeft natuurlijk heel... een wateroppervlak heeft rimpelingen, heeft heel erg veel beperkingen. Uh, maar, maar je kan... mag dus geen schuim, je, je moet stil liggen. Je kunt, je kunt geen uh, niet, nee, nee. windjes laten, ja. weet ik het. Ik bedoel, het, het water moet vlak nou, blijven. Is... Nou, dat, zouden, dat schuim en winden zou zouden wel hele interessante effecten zijn eigenlijk. Want uh, die, diezelfde groep die zegt, ja, je kunt er ook spelletjes mee spelen. En wat ze dan juist gaan doen is allerlei uh, rimpelingen in het water brengen... om dan om, om, om effecten in het spel te creëren. Dus, dus wat dat betreft zou het heel grappig zijn. Verstoringen die, uh, die de boer een beetje opvrolijken. Fantastisch. En zou het ook onder de douche te bedenken kunnen zijn? Uh, ja, nou kijk, op zich, als je het projecteert... Hè, je staat op een douche, je kijkt naar een wit douchscherm, dan zou je daar ook iets op kunnen projecteren... en gewoon met gebaren hetzelfde doen. Dus wat dat betreft, is het, is het niet... Is per ook se dat te man. regelen. Nou, het wordt weer spannend. Fons Verbeek, hartelijk dank. Dit was het Oog. Morgen zijn we er weer. En dan zit hier Chris Keijne. Ik wens u nog een hele mooie nacht. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te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 Te, te,